Het NOS-journaal. Joris Stubenitski. 14% van de huishoudens gaat er de komende jaren 5 tot 10% in koopkracht op achteruit. Dat staat in berekeningen die minister Ascher van Sociale Zaken op verzoek naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Verslaggever Peter Blok.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 Volgens hem is het ongebruikelijk bij het begin van het kabinet... de koopkracht voor de gehele periode te presenteren... omdat de koopkrachtontwikkeling gevoelig is voor economische schommelingen... en daardoor erg onzeker. De oppositie had om de cijfers gevraagd... omdat er veel verwarring is over de koopkracht. je benadrukt dat uitschieters en ongewenste effecten... zoveel mogelijk worden beperkt... en dat alle voornemens nog moeten worden uitgewerkt. De economische vooruitzichten in Europa blijven de komende jaren somber, blijkt uit de jongste prognose van de Europese Commissie. Europeanen moeten rekening blijven houden met hoge werkloosheid en vrijwel geen economische groei. Pas in 2014 wordt een beperkte groei van zo'n 1,5 procent verwacht. Een lichtpuntje is de lichte groei van de export, maar de consumptie in Europa zal niet snel toenemen door bezuinigingen en belastingverhogingen in de meeste landen. Eurocommissaris Reen waarschuwt Nederland... voor de verdere daling van het consumentenvertrouwen. Met name de onzekerheid over wereldwijde economische ontwikkelingen... en de onzekerheid over de woningmarkt drukken het consumentenvertrouwen. Een toestel van Arkefly heeft gisteren een voorzorgslanding gemaakt op Tenerife... om een agressieve passagier van boord te zetten. De gezagvoerder van de vlucht van Nederland naar Brazilië... vond dat het gedrag van de man de vluchtveiligheid in gevaar bracht. Volgens een woordvoerder van Arkefly was de man verbaal zeer agressief... en niet meer tot bedaren te brengen. Hij zou te veel hebben gedronken. Door het incident liep de vlucht bijna drie uur vertraging op. Arkefly doet aangifte tegen de man... en probeert de kosten van de tussenlanding op Tenerife op hem te verhalen. De gemeente Schijndol heeft twee vermiste schilderijen teruggevonden. Ze hingen gewoon in het gemeentehuis.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 Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het westen af en toe zon. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. En het is zo'n 11 graden. Ook morgen bewolkt. Dan valt er in het noorden en westen van het land af en toe regen. Hey Jos, wat aan je voor personeelszaken. Hi. Luister, nog even over je pensioen. In de twee uur je er een paar kool van de kongshang-yang-lau-jin. een paar de een paar Snap je? Ja... ja. ja.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar. Dit is de dag. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Dank so u. Dank much. Dank u. Dank u. Dank u. Dank de overwinning speech van Barack Obama. Hij mag nog vier jaar blijven eh, in Amerika. Professor Ruud Jansen heeft natuurlijk allemaal tekstschrijvers hè. voor die speeches. Had hij deze nou zelf geschreven of is daar heel hard aan gewerkt? Daar is heel hard aan gewerkt. Er waren zelfs twee speeches: eentje om toe te geven dat hij verloren had en eentje omdat hij gewoon had. En waren allebei al klaar. Die waren allebei klaar, ja. En heeft hij daar zelf heel veel mee te maken of niet? Uiteindelijk wel. Tenminste, hij kijkt wel als laatste naar hem en geeft nog suggesties. Maar het wordt voor hem geschreven. Ja. En terwijl het bij ons letterlijk dag en nacht over de nieuwe baas van de Verenigde Staten gaat, krijgt China ook een nieuwe roerganger, Jan van der Putten. Staren wij ons blind op Amerika? Blind, ja, een beetje wel. Als je kijkt dat China de op één na belangrijkste wereldmacht onderhand is geworden, dan wordt het tijd dat we daar ook een beetje van, van weten. Maar misschien wordt het ook tijd dat ze daar dan ook verkiezingen houden. Ja, dat is ons idee. <laughs> de Chinezen hebben een andere dat zou cultuur. Helpen. Die, die, die, dat is geen, geen election, maar een selection. Hmm, ja. Zo kan het ook. Ja. Afgelopen dagen reageerde Nederland geschokt op het overlijdensbericht dat de ouders van Tim Ribbering plaatsten. compleet met een deel uit de afscheidsbrief, waarin hij schrijft dat hij er een eind aan maakt omdat hij altijd zo gepest is. Raadgever Marinus van den Berg, vandaag wordt Tim Ribbering begraven. U heeft de familie bijgestaan de afgelopen dagen. Moet u niet naar die begrafenis toe? Nee, ze doen de begrafenis in eigen besloten kring. Ik was met name gevraagd. En voor gisteravond toen bijna duizend mensen daar geweest zijn. Herdenkingsdiensten. En een herdenkingsdienst. En ik was gevraagd om uh, op de persconferentie het woord namens de ouders te voeren. De spanning binnen de VVD loopt op nu de fractie in de Eerste Kamer heeft aangegeven. ernstige moeite te hebben met de plannen over de zorgpremie. vier journalist uh, Siep Winia. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Straks gaan we het daar met jou even over hebben en ook over de nieuwste koopkrachtcijfers van het kabinet. En ethicus jan Forstenbos gaat het straks met ons hebben over het vermeende dopinggebruik van Michael Bogert en hoe de wielersport schoon schip kan maken en of dat kan. Dichter bij de dag is vandaag Alexis de Rode. Het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En vindt u, net als Marines van den Berg, dat er niet meer anoniem moet kunnen worden gereageerd op internet? Om pesten te voorkomen, mail dan naar ditistedag.eo.nl. Ga naar onze website ditistedag.nu of reageer via Twitter. En dat mag natuurlijk ook als u een andere mening heeft. En dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Pastor Marines van den Berg, gisteravond leidde u de herdenkingsdienst voor Tim. Een nichtje van Tim zong het lied Angel. We zijn hier vanavond om recht te doen aan het leven van, van Tim. Wij moeten hier vanavond zijn, maar het is te vroeg. Ik zou luidsprekers op de toren van deze kerk willen plaatsen om ze aan de hele wereld te laten horen.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 Ja, maar van den Berg, dat moet een indrukwekkende dienst geweest zijn. Er waren duizend mensen, zei u. Ja. Die, pasten die allemaal in de kerk? Nee, er zaten ongeveer 700 mensen in de kerk... en nog uh, 400 mensen in een zaal daarnaast, waar een scherm was uh, opgesteld. Ja. Hoe was het voor u om dat te leiden? Want dat, dat lijkt me ook best wel moeilijk, om daar een goede toon aan te slaan. Ja. Nou ja. Je groeit er heel erg in door het contact met die ouders en door de hele, hele sfeer. Het is natuurlijk heel erg heftig, maar ik was me erg bewust van... Uh, ja, het belang dat, dat zowel de boodschap van die ouders als van hun zoon goed naar buiten kwam. En van, dat is altijd een beetje inzet. ik vind afscheid nemen zoiets heel erg belangrijks. Dat dat met een goede toon en met zorgen gebeurt. En daar gooi ik me eigenlijk helemaal in, mag ik wel zeggen. Ja, ja. u heeft ook niet, om, er, er niet omheen gedraaid in de dienst. Ook echt benoemd dat, dat pesten ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Ja. Um, is het niet heel moeilijk om dan te voorkomen dat je er een soort protestbijeenkomst van maakt? Nou ja, er zat wel protest in en dat mag ook wel, vind ik. Hè. Het, het was veel meer dan protesten alleen, maar de, de klacht, ik, ik zeg het maar een beetje op mijn manier, de klachten en de aanklacht was er ook. Ja, ja, ja dat was u, er. die heeft u ook duidelijk laten horen. Ja. De familie heeft dat ook gedaan door al in de rouwadvertentie ook een deel van de brief van Tim te publiceren. Ja. Daar is enorm op gereageerd. Ja. Hoe, hoe hebben zij dat ervaren? Nou, ze zijn enorm overdonderd. Hè. Ik denk dat ze dit helemaal niet voorzien hebben. Ik had er zaterdagavond wel met hun over gepraat. Ik zei, als je dat zo doet, ze hadden toen al beslist... Ik zei dat staat maandagmorgen in de krant Dat blijft op ieders netvlies uh, hangen. Dus er gaat heel erg op gereageerd worden. Maar uh, ja, je bent natuurlijk in zo'n verdoving, in zo'n shock. Als dit met je enige zoon gebeurt, wat overzie je op zo'n zo moment? Ja. Maar ze, wel, he, ze hebben er wel een goed gevoel bij, moet ik toch eens zeggen. Ja, want, ja. Want heeft u het, het ze afgeraden? Nee, heb ik niet gedaan. Nee, nee? nee ze hadden die beslissing genomen. En. Uh, dan respecteer ik dat. Ja. Ja. Want dat werd ook wel gezegd uh, door Bram Bakker, psychiatrist ja. van onze uitzending. Ja, die mensen hebben zich misschien ook niet gerealiseerd wat ze in hun emotie hebben gedaan. Nee. door die advertentie te platen. Nee. Is het zo geweest? Nou, ze hebben niet gerealiseerd dat het zo'n enorm effect zou hebben. Maar ze hebben wel heel bewust voor gekozen dat dit zou gebeuren. En ze hebben het goede gevoel, hebben ze mij ook gezegd. Ja, het is wel aangekomen. De boodschap ja. is wel binnen. Wat ze wilden bereiken, hebben ze bereikt. Ja, ja. ja. ja. Vossenbos, ethicus, hoe heb jij ernaar gekeken de afgelopen week? Ja, ik las het inderdaad uh, maandagochtend ook, ja. En uh, ja, ik heb een, niet in eerste instantie een, uh, een, een de link gelegd en zo... Van dat, het, dat het die gebeurtenis zou worden opgepakt... om zo'n soort zinloos geweldactie te beginnen tegen het pesten. En in tweede instantie dacht ik ook wel van... ja, dat ik vaak denk van dat, het, dat de structuren die je in bijvoorbeeld een school hebt... en, en signal, signaleringssystemen... als die inderdaad hierdoor een beetje aangemoedigd worden... dat het dan, dat het dan in die zin nog enig nut zou hebben gehad om dat te voorkomen. Maar het kan ook best zo zijn dat het toch een mediaal gebeuren blijft... wat weer afzwakt en dan zal het gewoon uit de aandacht verdwijnen. Hm. Dus bijvoorbeeld, er is eigenlijk nooit evaluatieonderzoek... of na die heftige gebeurtenissen rond zinloos geweld... of je nu gaat inventariseren of er nou geen zinloos geweld meer plaatsvindt. Of zo, hè. Nee. Dus het is vaak meer iets van wat in een plotseling opwelling gebeurt... Die jongens die gepest hebben, hebben zich natuurlijk ook niet gerealiseerd misschien. Wat ze, of meisjes die dat gedaan hebben. Nee. Dus het, het zit vaak in de praktijk, in de structuur, in de samenleving... En de media die grijpen daarop in, maar als het geen vervolg krijgt, dan denk ik van dat het weer weg hebt en dat het dan de wereld er niet echt over handelt. Nou, nou Marine van den Berg, u zei in uw toespraak wel heel concrete dingen. Was ja. dat ook om te voorkomen dat het weer weghaap? Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat er wel wat gaat gebeuren. Ik, ik kijk ook naar België, waar toevallig, ik zag het gisteravond op het journaal, nu opnieuw een week uh, kleurbekernen tegen het pesten is. Er wordt dus veel meer structureel over nagedacht. Uh, ik heb uh, gisteren iets gezegd over dat er. Uh, onder het vorige kabinet een wet uh, op stapel ligt om uh, incidenten op school veel beter te registreren. Dat moet nu uh, door, doorgezet worden. En ik denk dat daar wel een prikkel van kan uitgaan. Uh, om uh, daar weer heftiger mee bezig te zijn. Bovendien hebben we recent uh, in België een uh, rechtsproces gehad over. Dat ging over pesten op een bedrijf. Want het komt overal voor. Uh, en daar zijn een paar mensen forse uh, veroordeeld. Uh -huh. In Amerika is het nu ook een voorbeeld uh, waar uh, een rechtsproces is geweest. Dus er is toch het ogenblik wel een soort besef van... wij moeten hier iets. Er is ontwikkeling. Ja. Ik snap wel dat het heel complex is en dat dat niet morgen is. En dat ook nooit alle pesten de wereld uitkrijgen. Zo naïef ben ik natuurlijk niet, maar dat kan, kan wel wat. Maar ja. weet u wat er hier precies aan de hand was? Want daar weten we eigenlijk heel weinig van. Nee, nou ja, even van de kenmerken... dat ja, is natuurlijk bij door wel vaak het kenmerk... Dat, dat je het niet helemaal precies weet. Hè? En dat heeft onder andere te maken met één van de kenmerken... van, van gepeste mensen die, die camoufleren zichzelf. Nou, gisteren hadden we Bram Bakker en die zei ook heel vaak... is ook sprake van een andere aandoening dan alleen dat pesten. Ja, nou ja, ik denk dat... Dat je überhaupt bij zelfdoening altijd moet spreken over een complex aantal factoren. En als je helemaal precies wilt weten, waar ligt het aan? Soms denk ik dat ik het een beetje begrijp. Maar heel vaak denk ik, denk ik het ook niet. Hè? Want in dit geval wisten er heel veel mensen, bijna niemand wist dat nee. die gepest werd. Nee, nee, pas achteraf vallen er een aantal verschijnselen op. Bijvoorbeeld dat hij uh, uh, veel met kinderen omging en graag met kinderen omging. En met, met, met, met, met ouderen en met volwassenen, met zijn familie. Maar dat die leeftijdgenoten bijvoorbeeld heel erg, heel erg meet. En, en bijvoorbeeld, hij is ook iemand die, dat is gisteravond ook gezegd, hij is een couveuse kind. Nou, ik weet dat professor Tebbel in Rotterdam onderzoek doet naar couveuse kinderen en hun ontwikkeling. Mm. En uh, wat heeft een couveuse tijd vroeger een gevolg ook voor de hersenontwikkeling? Mm. Nou, en alleen je moet altijd oppassen voor versimpelingen en voor te veel invullen, maar nou ja, er zijn een heleboel open vragen. Ja. Was er niemand in zijn omgeving die het wist? Waren er, of waren er wel mensen die wel eens iets signaleerden? Hoe, ja, er, wat heeft u er, er is wel, het was aan de ouders wel bekend dat hij op de lagere school wel was gepest. Maar dat werd na die tijd bekend. Toen hebben ze er ook wel met hem over gepraat. Maar toen zei hij, nee, ik ben er alleen maar sterker van, eh, van geworden. Ja. Dat hij ook via internet gepest werd, was ook niet helemaal onbekend. Een neef heeft hem er ook wel op aangesproken. Maar dat heeft hij weggewerkt. Maar ik sta vandaag in trouw bijvoorbeeld nog een verhaal van iemand die, ge, die zelf ook gepest is. En die zegt, ja, dat is precies wat je doet. Je, je camoufleert en je verbergt het voor je omgeving. Dus het is ongelooflijk uh, ingewikkeld voor de omgeving om het te zien. Ja. Niet altijd hoor, soms zijn we een aantal verschijnselen wel aan te wijzen. Maar niet altijd. Nee. Jan van der Putten? Ja, ik vraag me af, moeten de pesters zelf niet worden aangepakt, geen straf, straf nee. zo opleggen of iets dergelijks... Ja. maar het op de een of andere manier zoveel mogelijk zien te voorkomen. Ja. En ja. duidelijk maken dat het probleem in eerste plaats bij hen ligt. Ja, dat he? heb ik gisteren ook gezegd. Ik heb gezegd ja. dat, dat pesters ook een echt een probleem hebben. Uh -huh. Dat het ook een samenlevingsprobleem uh, is. Uh, en uh, ik vind ook dat we meer profielen van pesters uh, zouden moeten zouden moeten schilderen, want ik, ik heb de indruk... uit wat ik dan uit ervaringen mm. weet... dat pesten soms zelfs ongepeste mensen zijn... of dat die uit uh, hele onveilige gezinssituaties komen... Uh, zelf helemaal niet goed in hun vel zitten... He, en, en dus ongenoegen wat ze hebben projecteren op iemand die ze makkelijk kunnen pakken. Ja. Dus ik vind de pesters vind ik een heel groot probleem. Dus des te groter de taken ja. Voor, voor, ja. voor onderwijzers en leraren. Ja, nou, als de pesters zeker. zelf uit moeilijke milieus komen, zeker. dan kunnen de ouders het niet zo. Ze nee. zijn niet nee. eerst aangewezen om nee, dat te doen. Nee, precies. precies, ja. precies. En ja. Ik ben altijd heel toe, uh, terughoudend om te gewoon naar de ouders te kijken. Want dan maak je daar zulke almachtige mensen ja. van. Ja. Dat geeft alleen maar schuldgevoelens. Dat is mij veel te eenvoudig. Ja. Ja. Ja. De, de ouders van Tim Willen hebben dus heel duidelijk ervoor gekozen... om dit heel ja. erg na, naar buiten toe te brengen. Ja. U bent er van buiten bij gekomen, want ja. er was geen pastoor in dat dorp. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? U komt dan binnen, u kent mensen niet. Hoe, hoe gaat ja, u dan te ja, ja, werk? moeder kende mij. Oh, vanwege kende u? Vanwege mijn publicaties. Ja, okay. En het, het eerste wat ze gezegd heeft, was bel hem op... en vraag of hij wil, wil, wil komen. Ja. Nou, en ik heb nuchter in mijn agenda gekeken hoe het dinsdag was. Ik zeg, ik, ik kan. Ja. En ik kom zo gauw mogelijk naar jullie toe. Ja, en dan kom je daarin voorkomen en familie wel wat voorgepraat natuurlijk aan de telefoon... en familie niet meer over het station haalt. En dan, ja, het eerste wat je doet is deze mensen zien... en met hun naar die zoon toe, toe gaan die daar in dat bed lag. Stil zijn, dat is wat ik gedaan heb. Ik heb gestreeld. Ik dacht, zo'n jongen moet gezegend worden. En ik dacht, wat een zachte jongen, heb ik ook gezegd. Wat een zachte, schriele jongen. Dat was mijn eerste indruk, heb ik ook gewoon gezegd. Ja. Het vindt heel aangrijpend, hoor. Ja, ja. dat is het. Ja, we gaan even onderbreken, want uh, er is nieuws uit Den Haag. De, de, de, de regering heeft uh, enkele uren geleden een brief gestuurd... met de gevolgen van de koopkrachteffecten van het regeerakkoord. Michiel Breedveld, jij bent in Den Haag... en je staat bij de fractievoorzitters van de oppositie betijden, en die moeten nu beslissen of ze, na aanleiding van deze brief... morgen al dan niet willen debatteren met de regering, hè? Nou, de schrik zit er goed in. Uh, dat wil zeggen dat ze die beslissing pas gaan nemen zo dadelijk in de regelingen. Die is even uitgesteld tot half drie. Uh, het lijkt erop dat er uh, morgen misschien toch wel weer wel gedebatteerd gaat worden. Omdat de cijfers van uh, Lodewijk Asscher van Sociale Zaken daar toch wel aanleiding toe geven. De inkomensverschillen die gaan ontstaan door het beleid van Rutte 2 zijn enorm. Er zitten wel meer dan uitschieters in betoogde Buma zojuist bij buitenkomen. Uh, nou, we hebben natuurlijk allereerst de cijfers gewisseld die hier uh, blijken. En het blijkt dat het uh, veel ernstiger is dan gisteren leek. En dat uh, een groot deel van de Nederlanders een koopkrachtverlies heeft van wel meer dan 5% tot 10% of erger. Nou ja, dat je, dat je zwaar nivea leert. Ik zie, je hebt nu zelfs in de laatste cijfers gezien uh, dat modaal, twee keer modaal, uh, tot 5, 6, uh, 7% erop achteruit kan gaan. Uh, dat, is, uh, iets, uh, dat is het bestraffen van uh, mensen die uh, hard werken. Ik heb al eerder gezegd een rancuneus kabinet, eh, kabinet. Rancune naar de mensen die iets van hun leven maken... hard werken en er eh, gigantisch op achteruit gaan. Dan hebben we het nog alleen maar over de gemiddelde... over de zogenaamde medianen. Eh, mensen gaan er soms honderden euro's... vaak zelfs meer dan duizend euro eh, op eh, achteruit per jaar. Uh, en dat kan natuurlijk niet. Nou, de laatste spreker was natuurlijk ook gemakkelijk te herkennen. Dat was uh, PVV-leider Geert Wilders. Ook zeer uh, ondaan over uh, de jongste cijfers van uh, sociale zaken in dit geval. Over de effecten van het regeerakkoord. En welk cijfer uh, valt daarin dus het meest op. op is dat 14% van de huishoudens in Nederland er 5 tot 10% op achteruit gaat. En 3% van de huishoudens zelfs meer dan 10% inkomen zal moeten inleveren. Dankjewel, Michiel Breedveld vanuit Den Haag. En over die cijfers praten we straks ook nog verder met Sipinia. Uh, met verder zit hier aan tafel Ruud Janssen. Die weet alles van Amerika. En Jan van der Putten, die weet weer alles van China. Ethicus Jan Forstenbos en rouwbegeleider Marinus van der Berg. We gaan uh, verder praten met uh, Ruud Janssens, Amerika-deskundige. Uh, meneer Janssen, die uitslag. Uh, Obama heeft gewonnen eigenlijk nog wel met zijn enige ruime, ruime voorsprong. Kan je dat zeggen? Ja. Ja. Was dat toch verrassend voor u? Uh, nou, het was spannend. Er waren, er waren er, er, opiniepeilingen. Uh, de hele discussie eigenlijk gisteravond ging nog over. In, maat, in welke mate de opiniepeilingen betrouwbaar waren. <laughs> en er zit altijd een. dat betekent niet dat ze liegen. maar er zit altijd. het gaat via groepen die men test. dus er is altijd enige onzekerheid. of het helemaal klopt. Uh, maar die blijken zeer betrouwbaar te zijn geweest. Over ja, het algemeen maar in, die... in die swing waar het om ging. had hij eigenlijk overal steeds een kleine voorsprong. Ja, en die bleek hij ook te hebben. De, ja, de belangrijkste in ieder geval wel. zoals Ohio bijvoorbeeld. Ja. Kan je achteraf zeggen. dat Rommi die eigenlijk nooit echt in de race is geweest? Uh, nou, evenwel maar het eerste debat uh, de, de, tussen de twee presidentskandidaten, tussen Obama en Romney, uh, deed Obama het niet zo goed volgens de Amerikaanse kiezers. En toen zag je een duidelijke daling van de populariteit en een stij, van, van Obama... en een stijging van de kansen van Romney. Uh, maar sindsdien heeft uh, Obama dat weer helemaal omgebouwd. Uh, en dus daar heeft een kleine kans gehad, maar dat heeft hij niet kunnen uitbouwen. Nee, want Obama heeft één fout gemaakt. Namelijk dat debat waarin hij niet goed opereerde. Ja. Uh, als, hij dat, als hij daar wel goed had geopereerd, was Romney helemaal kansloos geweest? Ja. ja want het, het was een kwestie van geen fouten maken voor Obama. Uh, klopt, ja. Nou, kijk, fout maken, daar ben ik heel nieuwsgierig naar wat er nou precies gebeurd is. De, de, de er zijn twee suggesties op het moment. De ene is dat Obama eigenlijk niet zoveel zin had in een campagne... en dat hij daar met de verkeerde instelling naartoe ging. Maar dat is tamelijk ondenkbaar. Je weet precies. dat je vier jaar president bent en dat je dan weer naar de kiezer moet. Ja. Of je het dan grappig vindt of niet. Absoluut. De, de, de andere suggestie waar ik nieuwsgierig aan ben is dat... Uh, dat gebeurt bij alle, of het nou reclamefilmpjes zijn of speeches zijn... die worden allemaal getest eerst bij focusgroep, zoals ze dat noemen. Dat dus een groepje mensen die dan gaan beoordelen of ze mee eens zijn of niet met, met zo'n speech. En volgens mij hebben ze dat bij Obama getest... en hadden ze bedacht dat hij niet al te agressief over moest komen... ten opzichte van Romney. Maar dat heeft hij misschien te goed uitgevoerd. <laughs> hij ging de naast de bladjes staan staren. Ja. Dat was niet agressief in ieder dat geval. Dat was niet agressief. En, nee. en dat, heeft dus, dat kan blijkbaar ook verkeerd gaan dan. Ja. Nou hebben we hier onlangs Hans Anker gehad. Dit is een Nederlandse uh, campagnevoerder. Die was bij mm -hmm. ze kijken en die vertelde dat ze daar... tot op het huis nauwkeurig weten wie er woont... en wat die mogelijk gaat stemmen. En dat ze daar dan ook hun campagne op afstemmen. Klopt. He. Hoe nieuw was dat? Uh, dat is eigenlijk bij de vorige campagne van Obama... in 2008 ingevoerd. Dus de, vooral de democraten hebben daar nu, uh, zijn er nu het sterkst in. Ongetwijfeld gaan de republikeinen dat ook invoeren bij de volgende. Uh, het is ook een keuze. Romney heeft het niet gedaan deze keer. Die heeft meer geld uitgegeven aan uh, wat de beste boodschap zou zijn. Dus met die testgroepen weer. Maar Obama is de vorige keer en deze keer al... Zijn ze echt, uh, hebben ze zoveel mogelijk probeert, informatie geprobeerd te verzamelen... over individuele kiezers. En daar stemmen ze een hele campagne op af. Nou, en dat heeft dus gewerkt, kan je dat zeggen? Ja, dat heeft gewerkt. Want uiteindelijk het doel... Van Zo'n campagne is om zoveel mogelijk mensen die voor Obama stemmen in dit geval. Uh, naar de stembus te krijgen. Ja, en, en dat, dat, dat is gelukt. Dat ja. is gelukt en gaat dat nou schoolmaken, denk je? Gaat uh, Ronnie, of de, de, de, de Republikeinse kandidaat de volgende keer ook doen? Absoluut. ja. ja? En het gaat schoonmaken omdat uh, het, het belangrijkste element is, is hier economisch element, namelijk, ze proberen zoveel mogelijk succes voor zo min mogelijk geld te krijgen. En door precies te weten welke kiezers uh, voor hun kandidaat gaan stemmen. Maar of? dat kost heel veel geld, lijkt me, dat om dat ons ons in beeld uit. te brengen. Ja, zeker. Ze hadden beide meer dan 1 miljard uitgegeven, toch, klopt, aan de ja. campagne? Ja, ja, ja dat, dat klopt. Dat is best wel veel. Het hoogste tot toe ooit. Ja. Ja. Ja. Is het ook niet een beetje zorgwekkend... dat als alles gericht wordt op die opkomst... Hè, dat er gewoon eigenlijk geen debat meer is? Dat speelt eigenlijk nauwelijks een rol. Er wordt nauwelijks van gedachten gewisseld over de toekomst van Amerika. Alleen wordt gewoon er worden geen mensen overgehaald om de andere kant op te gaan. Nee. Het lijkt me voor een politieke democratie eigenlijk buitengewoon slecht. Ja, nou zit, zit er zitten in ieder geval twee elementen aan de... Het gaat nog wel om de boodschap. Want zoals ik net zei, toen Obama niet zo goed, uh, goed opt, optrad bij die discussie... dat zag had dadelijk effect ook. Dus die boodschap is ook nog wel van belang. Uh, alleen uh, wat mij het zorgwekkende lijkt... is dat uh, de, de, het risico bestaat dat je de, de campagne afstemt... om zoveel mogelijk mensen naar stembus te krijgen. Dus bedoel ik mee te zeggen dat je misschien uh, niet altijd zegt... wat je denkt als politicus, maar vooral zegt... wat je denkt dat de kiezer wil horen. Precies. Ja. Ja, en dat ja. betekent na de verkiezingen... nou goed, nu in Nederland hebben we ook zo'n situatie natuurlijk... dus misschien we het ook weer politiek... dat na de verkiezingen de kiezers ernstig teleur, teleurgesteld raken... als ze horen wat de plannen blijken te zijn. Ja, maar het is ja. een soort economisch model... He, ja, dat uh, ja. is een koppeling uh, um, van... Uh campagneleiders die altijd al gegevens verzamelden. En op een gegeven moment, na 2002, hebben de Republikeinen als eerste hebben dat gekoppeld aan gewoon een commerciële databases. Ja, ja. Van uh, credit, kredietkaart, uh, kredietkaartmaatschappijen, uh, waar je leningen hebt lopen, waar je uh, via het internet dingen uh, geeft, die, die, die, die inlogt. Bijvoorbeeld als je inlogt op de website van Obama, dan wordt gevraagd of je met je Facebook gegevens wil inloggen. En als je dat doet, dan wordt alles wat op je Facebook staat, wordt gelijk gekoppeld aan het systeem. En dan uh, weten ze wie je vrienden zijn. Die gaan ze naar elkaar schrijven en zeggen, goh, we ja. zagen het dat Ruud Janssen zijn laatste inlogde. Ja. Ben je ook niet geïnteresseerd in Obama? Ja, en zo snel nou gaat dat dan. Ja. Ja, zoals nou gaat dat. Wat betekent dit voor Nederland, dat Obama is herkozen? Um, voor Nederland... <laughs> Nederland speelt... Europa ja, speelt een, Europa überhaupt een nauwelijks een rol in deze campagne. Ik denk dat voor Nederland op zich... Uh, het goede is mijn inschatting van Obama. Ze weten wat we aan hem hebben afgelopen vier jaar. Over het algemeen zijn meer geneigd om... Uh, te luisteren en te praten met, uh, met andere landen. In uh, vergelijking met Romney wil ik zeggen. Want Romney, uh, dat weet ik natuurlijk niet precies van, maar die heeft een boek geschreven, No Apology. En dat gaat vooral over leiderschap. Waarin hij benadrukte dat hij de wereld wilde leiden en dan mag de rest volgen. Dat was niet, die kreeg niet het idee dat het boek dat hij graag met mensen wilde overleggen. Hmm. En dat idee hebben we van Obama wel. Of in ieder geval meer. Meer, ja. ja. Dus voor ons gaat er niet zoveel veranderen? Ik denk het niet in eerste instantie, nee. Ja, iedere vier jaar dan uh, komt weer bij me op van verdorie, waarom kan ik niet meedoen aan die Amerikaanse ja. verkiezingen? Want ja, Amerika is tot nu toe dan uh, hè, sinds de Tweede Wereldoorlog ja. de, wereld, de wereldleider. Mm -hmm. De laatste tijd gaat het wat minder, maar toch voorlopig nog wel. Hè? Ja. En het optreden van de Amerikaanse president heeft gevolgen voor de hele wereld. Behalve voor ons dan? Uh, nou. nou, indirect. Verwaarlozing is ook een politiek, namelijk, maar dan in het negatieve. Uh, maar, nee, ik wil, ik wil zeggen, uh, laat me zeggen, onze, onze de leider van het vrije Westen. Mm -hmm. Maar dat, vrije, dat, dat, dat land dat het vrije Westen aanvoert, is helemaal niet zo'n gigantisch prachtig voorbeeld van democratie. Hè. We hebben het altijd over vrije, democratische Westen. En dat zie je het beste. Bij die, pre, bij die presidentsverkiezingen, waar het in de eerste instantie gaat om het geld. He, als je arm kan je überhaupt geen campagnegeld kan je bij elkaar nou, krijgen. Obama was niet heel rijk toen hij begon, he, nee, uh, vijf hij heeft, jaar geleden. Maar hij heeft wel ontzettend veel campagnegeld bij elkaar gekregen. Ja, maar je moet wel werken voor je het stemmen natuurlijk, en voor je geld. Ja, nee, dat, dat is zonder enige twijfel zo. Maar de, toch een hele hoop Amerikaanse presidenten komen uit zeer goede families, zullen we maar zeggen. En Romney uh, zelf is de natuurlijk... Ja. Huh? <laughs> um, de, maar daar, als Obama iets bewijst, is dat juist dat het niet hoeft, toch? Nee, Obama komt niet uit een rijke familie, helemaal niet. Hij komt niet uit een rijke familie, maar hij had wel ontzettend, ontzettend veel geld nodig om het te, om het te maken. Hè? Ja, maar... Nee, nee oké, okay, het is niet het voor 100% procent zo, maar <laughs> al was het maar ja. voor 50% zo, is het nog ja. 50% erg, zal ik maar zeggen. Ja, dus... Uh, en, en als dan hele oneigenlijke factoren een rol spelen... om dan die twijfelende kiezers over de streep... naar de ene mm -hmm. kant of de andere kant te helpen... dan vind ik dat ook niet echt een mooi voorbeeld van... zo gaat het in een goede democratie. Maar zou ik graag iets op willen zeggen nog? Die Amerikaanse democratie is de, de grondvesten komen uit de, 17, even uit, sorry, uit de, uit de 18e eeuw. Ja. Uh, daar zaten gedachten achter voor die kiesmannen bijvoorbeeld... wat wij niet kennen uh, in Nederland. Uh, dus dat per staat worden kiesmannen aangewezen... en die kiezen de president uiteindelijk. Dat heeft men toen gedaan omdat men wil, wilde voorkomen dat het volk uh, directe invloed zou hebben. Dan wilde er een soort demping inbouwen. In dat systeem heeft men blijven hanteren. Daarvan kun je nu zeggen ja, dat zouden we eigenlijk niet willen hebben. Uh, andere elementen, we hadden net over dat geld. en het uh, uh, uh, speciaal sturen van de boodschap naar speciale kiezersgroepen. dat zijn recente ontwikkelingen. Ja, er zijn mensen die dat fantastisch vinden. want die zeggen. het effect is namelijk dat blijkt dat het beste wat je kan doen. in een campagne is van deur tot deur gaan. En uh, dus ook met uh, mensen die bij de deur aan kloppen, want dan krijg je de meeste stemmers naar de stembus. En je stemt de boodschap af op de belangstelling van de kiezers en de belangen van de kiezers. Dus er zijn ook mensen die zeggen, nou, het kan bijna niet beter, want je op individueel niveau, wordt er naar kiezers geluisterd. Wij praten zo meteen uh, na half drie nog even verder over Amerika. En ja. even terug naar Marinus van den Berg, want we nemen zo afscheid van u. Uh, meneer van den Berg, blijft, blijft u de woordvoerder van de familie van Tim Reberink? Daar is toch geen afspraak over gemaakt. Ik ga binnen een paar weken weer naar de familie toe. En dat is een van de dingen waar we over moeten praten. Ja. En ook over hoe we nou verder gaan met alles wat er nu opgeroepen is. Ja, want kunt u zich voorstellen dat er dan toch, toch nog een soort actie volgt op wat er nu gebeurd is? Ja, dat moet ook wel gebeuren. Ja. Ja. Toevallig ja. heb ik gisteren met de wethouder gepraat van de gemeente. Om bijvoorbeeld in die regio daar volgend jaar rondom pesten... een themadag te gaan organiseren. Samen met onderwijs. En ook andere, andere instellingen. Ja. Dat het zo'n vervolg kunnen zijn. Dat het hier niet ja. bij blijft. daar komt ja. dan nog. Ja. U moet nu weg, want u gaat nu naar Lommel in België. Ja. Wat gaat u daar doen? Ik ga in Lommel. In België heeft dit jaar dat de busongeval uh, plaatsgevonden. Dat heeft enorme mediale aandacht gehad. Het is een beetje vergelijkbaar met, uh, met wat in Volendam gebeurt. Ook enorme aandacht. Mm -hmm. En daar ben ik toen ook geweest. Want wat gebeurde uh, daar? Er uh, waren mensen die hadden ook gewoon iemand verloren. Ja, gewoon uh, een kanker of uh, door leeftijd. En die zeiden, alle aandacht is voor de slachtoffers en hun familie. Maar waar zijn wij? Hm. En dat is in Volledam gebeurd. u Er kwamen honderd mensen... En Lommel belde ze me op met precies dezelfde opmerking. Dus vanavond uh, spreek ik over rouw uh, voor mensen die niet bij het busongeval uh, betrokken waren. Ja, goed. Nou, fijn dat u even hier wilde zijn. Ja. En een goede reis uh, naar België. Ja. Dank u wel. Dank je wel. Wij gaan uh, naar het nieuws van half drie. En daarna gaan we nog even praten over Amerika. En ook natuurlijk over de VVD. Eerst het nieuws, dat uh, wordt voorgelezen door Juri Stoebel. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft cijfers over de effecten van het regeerakkoord op de koopkracht naar de Tweede Kamer gestuurd. 14 procent van de huishoudens gaat er de komende jaren 5 tot 10 procent in koopkracht op achteruit. 3 procent levert meer dan 10 procent in. Asscher noemt de cijfers onzeker, omdat de koopkrachtontwikkeling gevoelig is voor economische schommelingen. VVD-fractievoorzitter Zijlstra houdt eraan vast... dat grote groepen er niet meer dan 4 in koopkracht achteruit mogen gaan. Nu grote groepen daarbuiten lijken te vallen, moet het kabinet dat aanpassen... zegt Zijlstra in een reactie op de brief van Asher. In de Ghanese hoofdstad Accra is een winkelcentrum deels ingestort. Tientallen mensen zitten bekneld, melden ooggetuigen. Er zou één dode zijn gevallen. Reddingswerkers proberen de mensen die vastzitten te bevrijden. Vakbonden zijn geschokt door het baanverlies bij ING. Er verdwijnen ruim 2300 banen. Ontluisterende aantallen, zegt vakbond de Unie. En CNV Dienstenbond spreekt van een slachting onder werknemers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie. Door een kapotte vrachtwagen staat er file op de A2 vanuit Den Bos naar Eindhoven. Tussen Vught en Bokstel, twee kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag en welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Amerika-deskundige Ruud Janssens en China-deskundige Jan van der Putten. Ethicus Jan Vorstenbos, met hem gaan we praten over het schoon schip maken in de wielersport, althans de pogingen daartoe. En Sibinia van Elsevier, met hem gaan we praten over de koopkrachtcijfers van het kabinet die net bekend zijn geworden. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website ditistedag.nu. Dan gaan we naar Michiel Breedveld in Den Haag... over die inderdaad koopkrachtcijfers die net bekendgemaakt zijn. Uh, Michiel, je hebt uh, nog wat reacties verzameld, hè? Ja, die cijfers die zijn ingeslagen als een bom. In ieder geval bij de oppositiepartijen... die zojuist bijeen waren in de kamer van Emiel Roemer van de SP. En daar was dus ook Wilders van de PVV... Pechtold van D66 en Buma van het CDA. Ja, zij zeggen, uh, hier is geen sprake van uitschieters. Grote groepen worden veel zwaarder gedupeerd... dan het kabinet tot op heden heeft beweert. Uit de cijfers van uh, de brief van Lodewijk Ascher van Sociale Zaken blijkt dat uh, maar liefst 14% van de huishoudens er meer dan 5 tot zelfs 10% op achteruit gaat en 3% van de, van de huishoudens zelfs meer dan 10% moet inleveren de komende jaren. Nou, dat is natuurlijk even schrikken voor de oppositie, maar ook voor de VVD. Halbe Zelstra, de nieuwe fractievoorzitter. Wij vinden dat als een grote groepen uh, buiten de kaders vallen, dat dan de maatregelen zullen moeten worden aangepast. Ik constateer dat dat voor een aantal groepen het geval is. Dus zal het kabinet op dat gebied in de uitvoering zaken moeten aanpassen. Aanpassingen, zegt Halbe Zijlstra. Dus dit zijn grote groepen die dus meer dan die beloofde 4,5 moeten inleveren. Onacceptabel, dus aanpassingen. En ja, ik moet toch eerlijk zeggen dat Samson, die we zojuist om een reactie vroegen, toch iets voorzichtiger is. Nou, allereerst is dat voor het grootste deel nog het gevolg van het vorige kabinetsbeleid. Waardoor bijvoorbeeld minima er 6% op achteruit gingen. Ik ben blij dat we dat nog een beetje kunnen herstellen. Maar we kunnen niet alles goed maken wat het vorige kabinet heeft gedaan. En ten tweede, kijk, deze koopkrachtcijfers zijn op basis van globale voornemens die in het regeerakkoord staan. Bij de uitwerking zul je altijd zien dat het net even anders loopt. En dan heb je ook de mogelijkheid om uitschieters te voorkomen. Nou, dat was Diederik Sampson van de Partij van de Arbeid. Die heeft het over maatwerk. Nou, de vraag is dus of je maatwerk kunt uh, toepassen op zulke grote groepen in de samenleving. Er um, zal dus een pittig debat uit volgen. En dat is dus precies waar ze nu uh, over aan het spreken zijn in de Tweede Kamer. Wanneer moet dat debat plaatsvinden? Kan dat al morgen? Uh, of is dat dan toch nog te snel en nemen ze liever de tijd om dan dinsdag en woensdag volgende week te vergaderen? Dankjewel Michiel Breedveld. En zodra dat bekend wordt, dan horen we natuurlijk graag van je. En zo meteen spreken we ook nog verder met Sipinia van Elsevier... over deze brief en deze cijfers. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain. Oh, beautiful. I have just called President Obama to congratulate him on his victory. And so Anne and I join with you to earnestly pray for him... and for this great nation. Thank you, and God bless America. You guys are the best. America. We have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. God done shed his grace on me. I believe we can seize this future together because we are not as divided as our politics suggests. We're not as cynical as the pundits believe. We are greater than the sum of our individual ambitions, and we remain more than a collection of red states and blue states. We are, and forever will be, the United States of America. And together, with your help and God's grace, we will continue our journey. Ja, Barack Obama in zijn overwinning speech vannacht. We zijn niet zo verdeeld en zo cynisch als velen denken. En daarvoor hoorden we nog Mitt Romney, die zijn nederlaag toegaf. Ruud Janssens, maar toch is er een probleem, hè? Uh, ja. <laughs> Want ze moeten heel snel heel goed gaan samenwerken... anders hebben ze vanaf 1 januari al een probleem. Wat is ja. er precies aan de hand? Er was een enorme oneenigheid tussen het Witte Huis en het congres... de president en het congres, over het budget, overheidsbudget. En men heeft eerder dit jaar tot een compromis besloten... Heeft gezegd, we tillen het over verkiezingen heen. En van uh, eind van het kolenderjaar uh, uh, moet er of een beter plan komen... of we gaan een uh, noodplan uh, uitvoeren. En een noodplan houdt in dat zowel de belastingen verhoogd worden... als ook uh, dat er heel veel uitgaven uh, uh, wegbezuinigd worden... En da daar wordt iedereen ongelukkig van in Amerika. Het zijn echt ja. draconische maatregelen. Dus dat, dat, dat zwaard van Damocles hangt er sowieso. Als ze niks ja. doen, gaat dat plan in werking... wat slecht is voor iedereen eigenlijk. Klopt, ja. En er zit er nog één element bij... wat goed voor Obama is. Tenminste, als we de, de campagnes mogen volgen, mogen geloven... is dat hij heeft de, de belastingverlaging... die George Bush heeft ingevoerd voor de hogere inkomens... die vervallen automatisch uh, aan het eind van het jaar. Behalve als ze verlengd worden. Maar goed, als er geen klopplossing meer op de dag... gaat dat ook niet door. Dus uit de dat krijgen het fantastische effect... dat en Obama zijn belastingverhoging krijgt maar zeg, voor de rijkeren... en tegelijkertijd uh, wordt er enorm hard gewerkt aan het wegwerken van de overheidsschuld... omdat die draconische maatregelen worden ingevoerd. Ja, dus er moet tussen nu en, wat is het, zeven weken echt ja. heel hard onderhandeld worden. Ja. Was dat misschien ook de reden waarom Obama een verzoenende toon aansloeg? Uh, ja, absoluut, ja. Absoluut. Ja, daar hangt dat mee samen? Ja, daar hangt dat mee samen. En, uh, en de grap is dus dat hij... Uh, in het uiterste geval is het allemaal... als de niemand wil samenwerken, dan uh, komt hij er nog als winnaar uit. Uh, alleen wel met hele harde maatregelen waar veel mensen pijn van zullen hebben. Maar hij heeft wel een sterke onderhandelingspositie dus een hele nu. Sterke, precies, ja. Een hele oh ja. Sterke en is er dan een reden om te denken dat de Republikeinen een beetje mee gaan werken? Uh, nou, dat ligt eraan. D nu wordt het spannend, want het uh, ligt eraan hoe principeel de Republikeinen zijn, die met name in het Huis van Afgevaardigden zitten, zeg maar de Tweede Kamer, als je de Nels wil vergelijken. Uh, hoe, in, in, in, in welke mate die mensen bijvoorbeeld die bijvoorbeeld door de Tea Party zijn gekozen, uh, of naar voren zijn geschoven, in welke mate die vasthouden aan hun principes. Maar die, de, de macht van de Tea Party is een beetje op de weg terug, hoorde ik ja, de afgelopen dat dagen. Tot. Dus dat zou kunnen ja. betekenen dat het meevalt qua weerstand. Um, nou ja, het ligt eraan. Ik, of ze gaan principeel zijn en ze zorgen, dat, euh, zorgen voor dat er niks gebeurt. Maar ik of vraag uw inschatting. Schuiven. Mijn inschatting is uh, dat ze wel degelijk gaan onderhandelen. Want ze, uiteindelijk kunnen ze er niks mee winnen door principeel te zijn. We hebben het je te zeggen dan? als ze principeel zijn... dan gaat er zoveel verloren dat ze waarschijnlijk niet herkozen worden over twee jaar. Want nee. dan wordt het huis van afgewaardig wel opnieuw gekozen. Ja. En zeven weken is niet heel lang. Hier in Nederland nee. hebben de regeringspartijen ook eens zeven weken in het kattenhuis gezeten. Toen kwamen mm. ze er trouwens niet uit. Maar kunnen nee. ze wat doen in die termijn? Is, het nog, is er nog tijd? Ja, dat, dat kan op zich wel. Uh, maar het betekent wel dat er uh, uh, enorme tijdsdruk op staat... dat men echt uh, uh, yeah, uh, zwaar moet onderhandelen. Nou, van de putten in China hebben ze dit niet, hè? Dit is soort geonderhandel, <laughs> want er weinig ja, te onderhandelen. China hebben ze hele andere dingen. <laughs> maar dit soort uh, belangrijke details... Uh, Trouwens, überhaupt alles over die, die, die details van de Amerikaanse verkiezingsstrijd... die we hier allemaal weten. Hè. In China niets van dat alles. Hè. De Chinezen zelf weten het ook niet. Nee, en kijk eens met belangstelling dan hoe het in de grootste democratie der wereld gaat? Er is uh, behoorlijk, behoorlijk veel uh, persaandacht aan besteed vanochtend. Bijvoorbeeld op de, de belangrijkste persbureaus. Die uh, hebben dat breed uitgemeten. Ook met foto's en zo. De overwinningsspeech van uh, Obama... Nou, ze weten er best alles van, ja. En wordt het gezien als een, een systeem wat ze ook wel zouden willen hebben, of niet? Een, een enkeling, een dissident. <laughs> bijvoorbeeld uh, Ai Weiwei, hè, de dissidente kunstenaar. 81 dagen heeft hij uh, ergens spoorloos uh, vastgezeten. En is nog steeds is hij in zijn beweging beperkt. Ergens in Peking zit hij. Uh, die heeft wel gezegd, uh, dat uh, gefeliciteerd. Uh, en hadden wij ook maar zoiets. Hè? Okay. En, en voor je waren ze eigenlijk, de Chinezen? Uh, voor, uh, voor Obama heel sterk. Uh, niet zozeer omdat het de, de afgelopen vier jaar met Obama zo prettig waren... in de amerikaans chinese verhouding... als wel omdat het met Romney waarschijnlijk nog een stuk slechter zou gaan. He, vergeet niet, Romney heeft een paar keer gezegd... het allereerste de, uh, wat ik ga doen he, op dag één... dat is het uitroepen van China tot een manipulator van zijn munt hè, vanwege dat die lage koers of kunstmatig lage koers zogenaamd van de renminbi, hè, de Chinese munt, hè, waarmee euh, zoveel Chinese export op de Amerikaanse markt gedumpt is, zeggen de Amerikanen, mm -hmm. hè, waardoor miljoenen banen in de Verenigde Staten verloren zijn gegaan. En überhaupt, de buitenlandse politiek is in de Amerikaanse campagne weinig ter sprake gekomen, maar China wel. Mm. Hè, en ze hebben tegen elkaar opgeboden in het traditionele China bashing. kwaadspreken kwaad spreken over, uh, over, over China. Want dat scoort gewoon aardig hè, bij de gemiddelde Amerikaan. Ja. Nou goed, hoe het dan in China toe gaat als er een nieuwe leider komt, dat bespreken we zo meteen na drieën met jou. Laten we eerst eens even terugkeren naar Nederland en Nederlandse politiek. Sipinia, jij hebt net ook de cijfers gehoord van die befaamde brief. Ja. Waar wij al wat uh, politieke reacties op hebben gekregen, maar nog niet één van jou. Wat, wat, wat, wat vind jij van die cijfers? Nou, dat is uh, aardig in lijn met wat uh, diverse omroepen en andere media de afgelopen dagen al uh, hebben gemeld. Dan ging het zelfs over tientallen procenten soms. Uh, in ieder geval is het ver buiten de bandbreedte die uh, voor Rutte uh, tot dusver acceptabel was. Dus hij heeft in het regeerakkoord gaat dat uh, bij de hogere inkomens, noem uh, het staat alleen 0,6 procent. Nee, sorry, 4 procent over vier jaar naar beneden. Mm -hmm. Uh, en dat zou ongeveer over een ton gaan. Uh, en vervolgens hebben ze, heeft de VVD die bandbreedte een beetje opgerekt uh, naar 4%, mocht het worden... Uh, maximaal. Nou ja, dat is nu dus bijna gewoon veel meer. Ja. Uh, en daarom is het, dat heeft uh, Zijlstra en Hobbesijst, de nieuwe fractievoorzitter, ook al aangegeven. Is, uh, hier moet aan uh, de schroeven gedraaid worden. Ja. De, vraag is, de vraag is natuurlijk, is het draaien aan schroefjes voldoende? Ik denk van niet. Nee, want 14 gaat dan tussen de 5 en 10 procent erop achteruit. En 3 zelfs meer dan 10 Dat gaat dus heel veel verder dan wat gezegd werd. Mm -hmm. uh, ja, we hoorden net uh, Zijlstra ook al zeggen dat, dat dit niet kan. We hoorden aan de andere kant Samsung toch nog een beetje zo praten alsof het nog wel zou kunnen. Geeft dat precies de spanning in de coalitie weer? Nou ja, kijk, de PvdA, die heeft dit... dit hele nivelleringsplan is van de Partij van de Arbeid... is geschrikt door de VVD. Dus Samsung heeft er geen probleem mee dat er geniveleerd wordt. Hij heeft er hooguit probleem mee dat er in, uh, bij de VVD een probleem is. Want dan ja. heeft hij misschien ook een probleem. Ja, lijkt me wel, ja. Maar, uh, maar de grote vraag is, lijkt mij nu... Uh, kan het kabinet dit in eigen beheer afhandelen? Ik zou gaan zeggen van niet. Dit is zo'n fundamentele kwestie... Als het dan geen fundamentele kwestie was... is het een fundamentele kwestie geworden. Dus het zou... Normaliter zou je zeggen, het regeerakkoord moet opengebroken worden. Want als de VVD echt serieus wat terug wil draaien op dit punt, dan zal de PvdA eh, ook wat willen. En dan loop je natuurlijk het risico dat het hele doos van Pandora weer open gaat en de formatie herhaald moet worden. Ja. Maar, eh, maar het lijkt mij dat, dit, eh, dat je dit niet aan het kabinet kunt overlaten. Maar, ja, goed, dan, maar aan dan, wie dan wel? Nou ja, dan, het zou een scenario op kunnen treden zoals we dat 30 jaar geleden, 31 jaar geleden ook hebben gehad. Toen is uiteindelijk de regeringsverklaring uitgesteld... Is de informatie gewoon opnieuw begonnen. Met twee nieuwe informateurs zelfs, als ik me goed herinner. Uh, dus dat is een, een scenario... En was het kabinet toen ook al beëdigd? Uh, het kabinet was toen al wel beëdigd, bij mijn weten. Het was het kabinet van 8-2, dus dat ging ook over de Partij van Arbeid, maar toen over het CDA en D66 erbij. Uh, en uh, toen is dus, uh, zijn informateurs, en onder meer, ik dacht de Galan en Halberstad, of ja, in ieder geval, whatever. Ja. Uh, die zijn opnieuw aan de knoppen gaan draaien, maar dat heeft wel geleid, toe geleid dat de regeringsverklaring alsnog afgelegd uh, kon worden, het debat kon plaatsvinden, okay. maar uiteindelijk acht maanden later ging ja. kabinet, het kabinet toch ten onder. Dus dat is een beetje de doem... die Hangt over Rutte 2 nu. Ja, is dat, is dat echt een doem of is dat uh, wishful thinking? Wat, wat, wat. Uh, hoe, hoe realistisch is het? Komt het niet meer goed? Het was zo goed allemaal. Nou, hoe lang is het goed geweest? Nou, ik dacht ja. ja, huis. <laughs> nee, nee. Ik bedoel, voor mijzelf geldt dat toen ik dat regeerakkoord vorige maandagavond uh, doornam. Ja, dat ik meteen al zag. van Wat is er een vredesnaam met, uh, met de VVD gebeurd? Wat hebben die allemaal weggegeven? Nou, de, de, de echo daarvan zie je natuurlijk de afgelopen dagen ook. Gisteravond waren er nog twee, eh, minstens twee VVD-bijeenkomsten... waar Kamerleden en de staatssecretaris optreden... en de woede van de VVD'ers over zich heen kregen. Omdat ze dat gewoon een heel slecht onderhandelingsresultaat vinden. Mm -hmm. He, dus de essentie van het verhaal is... er wordt geniveleerd, maar dat lost niks op. Dus ja. bij de VVD'ers zijn waarschijnlijk ook nog wel bereid... om hier en daar wat inkomen in te leveren als de economie... Daardoor is een tirolier gaat lopen of de gezondheidszorg. In, in, in, laten we zeggen, enigszins binnen de perken blijft. Maar dat gebeurt dus ook al niet. Nee, maar dan zou het dus eigenlijk de enige oplossing zijn uh, dat de BvdA enigszins. Uh, ja, terugkomt op, op de wens om te nivelleren. Hoe waarschijnlijk is dat? Nou, die kans is niet erg groot. Dat, dat, zeker niet als het over zulke cijfers gaat... als die, die Lodewijk Asje zelf van de PvdA... vandaag nu bekend heeft gemaakt. Dus dat doe je niet met een schroefje hier en een moertje daar. Eh, een knopje zus. Eh, dan raak je al gauw het fundament van het regeerakkoord. En daarom zeg ik van... ja, het is zeer de vraag, lijkt mij, dat ze dit op kunnen lossen... Eh, binnen het kabinet. Daar komt... Eh, op zijn minst krijg je een torentjesoverleg met Samsung... En een Rutte erbij, of een katshuisoverleg, of informateurs erbij. Dat zou. Tenminste, dat voel ik zo aan dat nodig zal zijn. Want nogmaals. Een regeerakkoord is een contract tussen twee fracties, in dit geval twee fracties, de, die van de, de PvdA en de VVD, en uh, het kabinet handelt binnen dat akkoord. Nou, nu lijkt het hele akkoord-discussie staan, dan kun je het niet aan het kabinet overlaten, omdat er akkoord opnieuw te behandelen en onderhandelen, dat moeten de PvdA en de VVD zelf doen, de maar, fracties dus. Maar het, het leek de afgelopen dagen op alsof ze toch aansturen van ja, het is nu misschien allemaal nog niet helemaal in orde, mevrouw Schippers die gaat er nu heel hard mee aan de slag en die komt met een redelijk voorstel, denk je dat ze dat nog kunnen volhouden of moet moeten ze nu iets doen. Ik denk eerder gezegd dat ze er niet aan komen om nu iets te doen. Deze cijfers, als je het hele verhaal afpelt en het toespitst op die koopkrachtcijfers, dan zit, dan zit wat er nu uitgekomen is uh, in de papieren van Asscher, ligt zo ver buiten wat voor de VVD acceptabel is. Dat je dat niet met een, een schroefje en een moeitje en een knopje binnen het kabinet kunt aanpassen. Dus dat, ik stel me zo voor, maar dat debat is nu gaande, dat uh, de, de negen oppositiepartijen die nou samenwerken plotseling, ja. uh, dat, die, uh, dat die nu aandringen op een. Eerst wel eens de regeringsverklaring uitstellen. Ik neem maar dat ze nu juist graag de regeringsverklaring morgen willen. Want in deze brei willen ze wel even verder peuren natuurlijk. Ja. Tenminste, dat is mijn inschatting. Er kan ondertussen iets heel anders gebeuren. Ja. En, wat, en wat, wie zijn de oliemannetjes binnen de partij, eh, zowel PvdA als VVD... die hier nu eh, mee aan de slag gaan, denk jij? Nou, De oliemannetjes waren eh, Henk Kamp en Wouter Bos. Eh, dus dat, die, die waren daarvoor aangesteld. Eh, dus die, maar goed, uh, Henk Kamp, die kun je er moeilijk weer bij halen. Ja, is want die minister is, uh, inmiddels. Die is ja. minister. Ja. Dus als er de, een de, de nieuwe informatiepoging wordt gedaan... Uh, ja, uh, eerlijk gezegd had ik er nog niet over nagedacht. Maar, uh, het, het zou, maar dat roep ik gewoon in de blind uh, misschien een idee zijn... om Loek Hermans, die gisteravond de voorzitter van de VVD in de Eerste Kamer... er ook in te betrekken. Want die ging gisteravond ook een soort... Uh, ja, ja, ging er hard een, in. Een schot voor de boeg plegen. Dus uh, nou ja, het zou een idee zijn om die er ook in te betrekken. Maar ja. je weet helemaal niet of het staatsrechtelijk kan hoor. Nee, dat het staatsrechtelijk is het inderdaad ook interessant. Je zei het is al eerder gebeurd, dus het, het kan in principe wel. Wat ik me nog afvroeg, als, als uh, de Eerste Kamerfractie er niet zo hard in was gegaan onder leiding van Noek Hermans, was de situatie dan anders geweest? Uh, nou, het, ik, dan, ik denk het eerlijk gezegd, nauwelijks. Want uh, het, de, het, het blijkt gewoon dat uit de cijfers van Asher dat ook de eisen die de Tweede Kamerfractie van de VVD onder, bij monden van Zijlstra aan het regeerakkoord uh, heeft gesteld, dat ook die bandbreedte wat overschreden. He, dus uh, Loek Hermans van de, van de Eerste Kamerfractie zegt daarnaast van ja, het gaan we niet alleen over koopkrachtcijfers het gaat er ook om dat het hele systeem eigenlijk niet deugt. Maar die kwestie die hoeft niet eens besproken te worden, want zelfs die koopkrachtcijfers die deugen naar de VVD normaal niet. Nee, Dus voordat we bij de Eerste Kamer aankwamen was er eigenlijk al een probleem, zeg jij. Naar nu blijkt, ja. ja. Goed, nou we gaan later vandaag uh, waarschijnlijk wel horen of dat debat morgen wel of niet doorgaat. Het is in ieder geval duidelijk dat de nieuwste cijfers van Asscher, zoals jij ze zo mooi noemde, in ieder geval nodige problemen opleveren voor deze coalitie. Ja, we gaan misschien nu al wel horen of het debat doorgaat. Michiel Breedveld in Den Haag. Weet jij inmiddels of het debat morgen plaatsvindt? Nou was dat maar waar. Het eh, begint zich een beetje te ontwikkelen als een soort soap. Want uh, eerst wilde de oppositie uitstel om te wachten op de cijfers van het Nibud. Nou, uh, de oppositie zegt nu van... Uh, nou, de cijfers die we vandaag hebben rechtvaardigen wel een debat. Het liefst zo snel mogelijk, morgen al. Maar dan gaan we evengoed het Nibud vragen om het nog eens door te rekenen. Ja, en daarvan zegt uh, natuurlijk PvdA en VVD van... ja, hou eens even, dan komt het Nibud volgende week met cijfers. En dan staan we weer in de Kamer over de inkomensafhankelijke zorgpremie te praten. Ja, daar heeft, uh, hebben de, de nieuwe coalitiepartners natuurlijk geen zin in, zei Diederik Samson van de vandaan. Ja, ik denk dat de uh, oppositiepartijen wel moeten kiezen. Of we doen morgen een debat en we kijken na dat debat weer verder. Of we vragen nu een Nibud-onderzoek, wachten daarop... en doen op basis daarvan het debat. Uh, ik weet niet precies wat de voorkeur heeft, maar ik wacht dat rustig af. Ik wijs er wel op dat het Nibud al een paar keer heeft aangegeven... dat ze voor uitrekening, doorrekening microgegevens nodig heeft... en geen voornemens zoals in het regeerakkoord staan. micro. Gegevens komen er pas bij specifieke uitwerking van wetsvoorstellen. Maar goed, eh, niettemin, we kunnen alles vragen, maar we moeten wel kiezen. Of we vragen en we wachten op antwoord en voeren dan een debat... of we voeren gewoon een debat op basis van de meer dan uitgebreide informatie die nu binnen is. Kortom, nou willen de coalitiepartners, VVD en PvdA... liever even wachten op de cijfers van het Nibud. Maar ja, dat kan natuurlijk niet al te lang duren... want de regering is al aan het regeren... en er is nog niet eens een debat geweest... over de regeringsverklaring met de nieuwe regering. Ja, dat kan natuurlijk ook niet te lang duren. Dus nu gaat de Kamervoorzitter uitzoeken... of het Nibud voor maandag de gevraagde doorrekeningen kan leveren. Als het Nibud daar ja op antwoordt... dan gaan we dinsdag en woensdag debat over de regeringsverklaring en natuurlijk vooral over de koopkrachtplaatjes. En als het Nibud zegt meer tijd te nodigen, nodig te hebben... nou ja, goed, dan gaan we wel twee keer debatteren over die koopkrachtplaatjes... maar dan in ieder geval morgen en dan, als het Nibud komt, weer opnieuw. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied, dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zo, zo, zo veel ethische problemen. zwart wit Vandaag met Ethicus Jan Vorstebos. Weer is de naam van Michael Bogert opgedoken in een dopingzaak. Hij zou bloeddoping hebben gebruikt. Die informatie komt van dopinghandelaar Stefan Machiner. Wat nou de uitkomst is? en Ik weet wel wat de uitkomst is, want ik ben er nooit geweest. Ik ga nooit meer gecompenseerd worden voor het feit dat, dat ik wel ben genoemd. Dat, dat kan gewoon niet. Ja, dat was Michael Bogert uh, ja. gisteren, geloof ik. Naar aanleiding van de zoveelste geruchten dat hij doping gebruikt zou hebben. Inmiddels heeft de, de Nederlandse Wielren-Unie vandaag gezegd, of gisteravond gezegd. We gaan een onderzoek instellen. Is dat een goede uh, move om van deze hele discussie af te komen, Jan? Specifiek voor Bogert of in het algemeen? In het algemeen? Dat er, uh, ja. Nou ja, het hangt een beetje van het karakter van het onderzoek af natuurlijk. Als het een soort van uh, inventarisatie wordt van in welke periode er wat gebeurd is, uh, inclusief uh, aangeven van de middelen en zo, zou het kunnen helpen om vooruit te kijken. Het wat in beeld brengen van de, de cultuur, oorzaken. hoorde ik uh, voorzitter Winters ja, daarover zeggen. Lijkt mij een goed punt. Ik denk dat de cultuur uh, een, een groot aantal partijen omvat. Uh, sponsors, renners, uh, begeleiders, artsen, uh, bestuurderen vooral ook. Uh, dus het is, het is wel goed denk ik om terug te kijken, maar ik zou wel altijd terugkijken met het oog op, op de de toekomst. Want dat er ook teruggekeken zal worden, zoals bijvoorbeeld in het geval van Armstrong... door, door degenen die hem van geld voorzien hebben en juridische zaken... dat is al meer dan genoeg natuurlijk, denk ik. Hè. Als je echt gewoon heel erg gaat focussen op individuele renners... dan, dan wordt die hele wielersport eigenlijk jarenlang gedomineerd tot terugblikken. Terwijl mm. ik denk van dat je nu de kans moet pakken, er is een crisis. Hè. Een goede analyse van het verleden zou er toe kunnen bijdragen... om die cultuur op te schonen hè. en inderdaad gewoon de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Maar ja, e horen onder Eder schijnt niet mogelijk te zijn. Dus er heel veel haak en ogen aan, dus dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Krijg je dan de cultuur echt in beeld, denk je? Ja, dat hangt een beetje af. Ook natuurlijk van behalve hoe het onderzoek in elkaar gezogen wordt... wie het onderzoek doet hè, en met welke middelen. He, dus er is nu blijkbaar toch wel zo'n soort uh, uit de kast komen... van een heleboel renners. Ja, nou, uh, wel het... mondjesmaat, hè? dan ook weer bekentenissen... waarvan je denkt, van, vertel eens het hele verhaal. Ja, nou ja, goed, maar ik denk ook van... nou ja, ik ben filosoof, ik doe zelf geen empirisch onderzoek... maar je zou ook kunnen denken aan een aantal dingen... die erg voor de hand liggen... waar je niet een heel erg breed onderzoek voor moet hebben. He, van, ik denk bijvoorbeeld van dat de cultuur ook betekent... dat heel veel mensen met een passie voor de sport... veel te dicht op elkaar gezeten hebben... en intern eigenlijk een cultuur zou gaan cultiveren en het grijs domineerde en het zwart en het wit niet meer goed zichtbaar waren. Maar heb je het er dan over dat wielrenners die vroeger wielrennen waren... waren later ploegleider werden of manager? Daar en heb ik het over, maar ik heb het ook cultuur. over journalisten. Ik heb het over bestuurderen die belangen hadden... van dat die imago van de wielersport door, door het daarvoor schuiven van zondaars... En zo, niet al te negatief in beeld zou komen. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk een beetje naar elkaar toetrekken... om gewoon de zaak binnen het boord te houden. Er hmm. zijn zoveel belangen. Dus wat in eerste instantie volgens mij in zo'n terugblikkend onderzoek... zou moeten gebeuren, is te proberen... die Belangen een beetje uit elkaar te trekken. En bijvoorbeeld toch heel van de psychologie van, van dat als jij ergens een passie voor hebt. Hè, dat je dan inderdaad als journali journalist bijvoorbeeld hè, wel eens een keertje uh, te dicht erop zou kunnen zitten. Hè, en niet meer in staat bent om gewoon je werk te doen. Hou jij van en dan mag je niet naar de Tour. Ja, ja, precies. Nou jammer, ja, jammer thuis. Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk van, dat is misschien te makkelijk gezegd. Maar bijvoorbeeld bestuurderen denk ik van dat daar het nodige moet gebeuren. Hè, in de zin van dat dat toch wel aangetoond kan worden. Dat de UCI en ook de Nederlandse Wielerbond gewoon te weinig actie heeft ondernomen in die tijd. Ja. En ze moeten natuurlijk meer geweten hebben dan, dan er uiteindelijk gedaan is. In vorm van beleid met dit soort, uh, ja. dit soort dingen. Is Het is niet een probleem dat... men um, heeft allerlei medische tests... Daarin heeft bijvoorbeeld bij Lance Armstrong uh, nooit iets aange uh, aangetroffen. Mm -hmm. Eén keer is er iets ingewikkelds geweest misschien. Ja, dus ja. uiteindelijk wordt Lance Armstrong veroordeeld op basis van uh, getuigenverklaringen. Ja, dus andere ja. wielrenners. Ja. Dat lijkt me voor een uh, onderzoek moeilijk. Ook als het om uh, gebogen gaat, misschien ook over andere renners. Dat je dus blijkbaar op medische gronden kun je zien waar je het eigenlijk zou kunnen aantonen... Technische, technische wijze dat iemand schuldig is... of niet schuldig is, dat blijkt ja. niet helemaal, niet helemaal niet te voldoen. Ja. Dan ben je alleen afhankelijk van getuigenverklaringen. Ja. Dat lijkt me... een heel ingewikkelde situatie. Dat dat zo, ik kan juridisch niet goed beoordelen, maar het lijkt me wel... Inderdaad in die zin wel een doorbraak van dat er tot nu toe... eigenlijk een soort wapenrace mm -hmm. aan de hand was... tussen de, tussen de renners en de, en de testers. He, want, mm -hmm. eh, met ja. name nieuwe middelen... En, en met name het lichaams eigen EPO... en zo was gewoon moeilijk op te sporen. Ja. Dus op het moment van dat je de cultuur openbreekt... door onder Ede te gaan vragen, dat is juridisch gezien... maar is ook wel bewijsmateriaal natuurlijk hmm. sterker wanneer er inderdaad ook... Uh, ja, wat ze in, crimineel, in, in forensisch materiaal noemen. Maar op zichzelf denk ik wel dat het een doorbraak is. Want, want terugblikkend is het heel moeilijk om inderdaad... die medische test alsnog uit te voeren. Hmm. En ik denk dat een cultuur ook opengebroken wordt... Hè, wanneer inderdaad gewoon mensen zonder dat... Nou, het is lastig natuurlijk om dat, uh, om dat heel precies in beeld te brengen... van wie precies wat zegt en om wat voor redenen en zo. Maar dat hmm. het toch wel duidelijk is van dat er heel veel mis was in die tijd. Ja. Ook al is die medische test niet echt doorslaggevend. Ja, nu is het van. zo dat in Nederland krijgen we dan zo'n onderzoek... daar is gister Besloten. In Spanje zijn er nog heel veel wielrenners die zeggen... Lens Armstrong was de beste wielrenner die we ooit gehad hebben. Dus die geloven nog steeds in die man en kennelijk in zijn methode. Moet, dat, moet Nederland dit nu in zijn eentje doen? Nou ja, dat lijkt me inderdaad zinloos. Ik bedoel, de wielersport het is, wel toe, is zo... Nu. Uh, ja, nee, dat, dat snap ik wel. Het is inderdaad misschien beter om het inderdaad naar een internationaal niveau te trainen. Gaan we niet op wachten, maar, zei de uh, voorzitter van die commissie van de, van de Wielren-Unie. Nou ja, God, het Nederlands gidsland, gidsland mag misschien eens een keertje he, van, uh, en, en er moet natuurlijk iemand... Uh, het zou een rol kunnen spelen. Nogmaals, het hangt een beetje af van wat het impact van het onderzoek kan kunnen zijn. En dat is van de kwaliteit ervan afhankelijk. He. Maar goed, bestuurderen op nationaal niveau hebben natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. En, en dat geldt op ploegniveau en dat soort Zaken. Dus ik sluit niet uit van, van, van, van dat daar wat uitkomt... wat aangezwengeld kan worden op internationaal niveau. Ja. Hè? Van, uh... Je hebt in het verleden wel meegewerkt aan onderzoeken. Op dit vlak ben je beschikbaar voor zo'n onderzoekscommissie? Nou ja, ik zou het op zich wel interessant vinden. Ja, ik ben in elk geval een voetbalfan, dus ik sta een beetje ver af van de wielersport. <lacht> dat is een pre, meer ja. meer uh, En ik heb inderdaad al in het verleden wel eens contact gehad met de KMU. Een lezing gegeven op zo'n heidag waarin het dopingprobleem onderzocht wordt. En ook die, die verschillende partijen in kaart gebracht. En ook mechanismen gesuggereerd die, die voor een deel zouden kunnen helpen om, om inderdaad zo'n cultuur een ja. beetje op een ander spoor te zetten. Het moet voor en juli klaar zijn, weet je dat? Dan moet ik 1 juni. Juli, nou, jullie. Ze kunnen me bellen. Oké, okay. ze so <laughs> luisteren vast <laughs> <first> mee. <laughs> Ja, zo meteen gaan we debatteren over eh, sigarettenpakjes. Moeten daar foto's op van zwarte longen en van kankergezwellen? Dat zou zomaar komen, kunnen dat dat binnenkort vanuit Europa verplicht wordt. En we gaan het ook nog hebben over China. Daar kiezen ze ook een nieuwe leider. Hoewel, kiezen, daar wordt hij misschien meer benoemd. Jan van der Putten daar zo meteen over. Hartelijk dank ook aan Siep Winia. Siep, je voorspellingen kwamen echt meteen uit. Binnen de minuut, heel goed. Meestal is het iets langer ook. Ja, Ja, nou, heel goed <laughs> gedaan. Graag tot de volgende keer. We gaan eh, naar het nieuws van drie uur en dan zijn we bij u terug. Tot zo.